een Klomp met het NOS Journaal. Het NPVDA en PvdA is blij met de laatste cijfers over de economie. Volgens VVD-minister Kamp is het ze gelukt om de economie op orde te krijgen. Ook PvdA-minister Dijsselbloem is tevreden... omdat de economische groei hoger is dan verwacht... en het CPB ook de komende jaren overschotten verwacht. De ministers denken dat dat geld straks besteed kan worden... aan bijvoorbeeld hogere lonen, maar de belastingen zouden ook omlaag kunnen. Wel vindt Dijsselbloem dat de staatsschuld ook verder moet worden afgelost. De redactie van de Telegraaf wil dat John de Mol stopt met zijn overnamestrijd om de Telegraaf Media Groep. In een brief aan hem schrijven ze dat vooral de krant daar flink onder te lijden heeft en dat dat moet stoppen. TMG koos voor het lagere overnamebod van het Belgische Mediahuis. Toch blijft Talpa van John de Mol aandelen TMG kopen. Hij heeft nu ruim een kwart van de aandelen in handen. De Egyptisch oud-president Mubarak is vrijgelaten uit de gevangenis. Hij heeft zes jaar vastgezeten. Hij is de enige Arabische leider die na de Arabische lente niet alleen is afgetreden, maar ook voor de rechter heeft gestaan. Mubarak trad in 2011 af na drie weken van hevige rellen in Cairo. Hij werd eerst veroordeeld tot levenslang voor het laten doden van demonstranten. In hoge beroep werd hij daarvan vrijgesproken. Steeds vaker zetten georganiseerde bendes een verkeersongeluk in scène om zo verzekeringsgeld op te strijken. Volgens de verzekeraars is dat soort criminaliteit met ruim een derde toegenomen, blijkt uit voorlopige cijfers over 2016. De daders lokken ongelukken uit door bijvoorbeeld voor iemand te gaan rijden en dan ineens op de rem te trappen. Of ze lijken voorrang te geven op een rotonde, maar rijden dan toch snel door. Het weer vrij zonnig. In het zuiden en westen kunnen vanmiddag wat stapelwolken voorkomen. Maar het blijft droog. Het wordt maximaal 16 graden. Dit weekend wat meer bewolking en iets frisser. Na het weekend is er weer meer zon. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat tussen Gouda en Nieuwebrug nog steeds 4 kilometer door een spoedreparatie. De ook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. En dat is alles in combinatie met Watertoren Sport. Want uh, ook de mensen van Watertoren Sport lunchen natuurlijk. En we gaan naar de presentatoren. Henny Rukedron, Pierre Volk en Irene is aangeschoven hoor. Zeker, we hebben Irene de Hager erbij van Goeiemorgen. Uh, ja, pak de microfoon er even bij. Die is aangeschoven. Uh, Goeiemorgen Zandvoort, heb je een van de presentatoren ja, van. Klopt. En uh, dat is op zaterdag, Normaliter. Maar nu zit je bij ons uh, dit uur uh, in Watertoren Sport. Gezellig. Vind je sport leuk? Uh, ja, het lijkt ja, ja, wel een strijdvraag, maar dat is het niet. Nee, door. dat weet ik. Ik sport <laughs> zelf ook. Alleen, uh, ik denk dat ik uh, iets minder fanatiek ben dan jullie. Maar dat geeft niet. Nou, fanatiek ja. in uh, het beleven van sport niet. Dat hoeft niet. Dat kan iedereen hebben, toch? Ja hoeft niet allemaal nee, zo fanatiek ik, ik, ik te ik doen. Ik heb mijn wel? hele leven met sport te maken gehad. Alleen in detail weet ik niet zoveel. Maar dat is helemaal niet erg. Maar ja, goed, wat? je bent aangeschoven om wat leuke zo dingen te toch. doen. Uh, je gaat straks de agenda doornemen. Ja. Uh, van alle culturele en andere evenementen in. En we Zondvoort hebben een, en een, lunch, uh, een lunchverhaal. Namelijk het restaurant van de week. Uh, die... Uh, Hele goede lunches verzorgd. Daar ga ik leuk. het straks even over. Hartstikke leuk. Helemaal goed. Ik wou nog even zeggen, want iemand uh, appte mij. Uh, dan zie je toch weer dat het allemaal werkt, jongens. Of ik wat kon zeggen over haar stichting. Dat wil ik natuurlijk best wel even doen. De stichting Vier het Leven. Zij nemen ouderen mee op pad naar culturele uitjes. De ouderen worden thuis opgehaald en begeleid door vrijwilligers. Vanaf de voordeur naar het theater, de film of het museum. En daarna weer keurig thuisgebracht. Ze worden warm onthaald en de gehele dag of avond ondersteund door een vrijwilliger. Er zijn ongeveer 14 regio's waarin deze stichting inmiddels actief is. En per regio wordt driemaal per jaar per post een aanbod gedaan waarvoor de ouderen zich kunnen inschrijven. Hoe leuk is dat? Ik zou zeggen: kijk allemaal op www.4hetleven en dan vier als cijfer 4hetleven.nl vier, en laten we ze steunen. Toch, ja. Jenny? Geweldig idee. Ja. Goed zo. Mooi, we zijn uh, aan het lunchen. Nou, dat is ook wel eens wat anders. He. Toch, voor ons? Eet smakelijk allemaal, trouwens. He. Dat geldt natuurlijk voor alle luisteraars. Maar jullie moeten nog heel even wachten, hoor, heren. Want ik heb wel uh, broodjes uh, Zijn bezorgd net. Dat, oh, is een, uh, dat is een geschenk van uh, Shyla's uit de Haltestraat. Leuk. Maar daar ga ik het straks over hebben. Waar, Irene? Uh, want dat werd net niet verteld. Jij zei: Ik doe ook wel sport. Maar wat voor sport? Ik, uh, ik golf. Kijk. Nou, dat wilden we nog even weten. De telefoon stond de te groen in het hier. Nou. Ja. <laughs> Rainbow You were fun to have around I was dreaming Of the love I had to share Never thinking You were here, you were there Not a word Not a sound Couldn't see or even feel the ground A pot of gold I was sold By the way you let it fly Rainbow Look me up, look me down Rainbow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 Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Be like singing. All the colors you convey Come on home Keep me warm And love me till A new day's born And I pray You will stay Watertoren, een sportlunst. En ik denk, ik draai een plaatje van de marmelade, Een broodje jam bij de lunch. Kan geen kwaad. En marmelade, marmalade, uh, die hebben het over de rainbow. En de rainbow, aan het eind van de regenboog, weet u luisteren, luisteraar, staat een pot met goud. En dat gun, dat gun ik al die sportverenigingen die uh, ja, die pot goud nodig hebben... om hun uh, complex allemaal uh, te verbeteren, aan te passen en al wat niet meer zij. Uh, presentatoren, Henny Rukut, Ron Pereboomvoller. en Irene, de jager, die uh, gaan ons... Uh, meer vertellen over alles wat hier in Zandvoort uh, speelt op sportgebied. en allerlei andere zaken ook, toch? Hè? Ja, nee, geen Polman zit er natuurlijk ook nog, gelukkig. Weet je wat ik me nou afvraag? Ja. Als ik zo'n groot evenement uh, voor mijn neus had. dan zou ik ongelooflijk nerveus zijn. Ben jij dat ook, George? Nou, daar heb je geen tijd voor. Je moet zoveel dingen regelen. Ik weet niet of je nu ziet, maar ik ben ook nog even achter mijn laptop. Je bent continu aan het werk, ja. Zeg maar de late entries en de blessures en de mensen die nog een parkeerkaart willen hebben... en wie het startschot geeft en wanneer. En, en er is altijd wat te doen. Dus. Maar ik moet zeggen, ik doe het niet alleen natuurlijk. Het is een geoliede machine. We hebben 25 leden bij de Rotary Club. En het wordt steeds beter verdeeld. En we hebben al helemaal in het begin gesignaleerd, uh, wow, dit wordt veel te groot. <tacht> het eerste evenement dachten we van nou, als we 3000 mensen krijgen, dan zijn we spekkoper. En het werden meteen al 9000. Ja, moet je nou dus we zijn uh, heel blij dat we Le champion erbij hebben gehaald. Want dat is een professionele organisatie. geweldige organisatie. En dus zonder hun uh, kan je dat gewoon niet doen. Nee. Maar ja, ik, nogmaals, ik zou, het niet, uh, ik zou het niet hebben hoor. Als ik zo'n evenement moest doen. Nee, maar de gemeente die draagt natuurlijk een uh, heel groot steentje bij. Ja. Met de hele organisatie. Er zijn verkeersregelaars. Ja. Het wordt gewoon een hele mooie dag. En, het, het is een de machine. En de ervaring telt inmiddels ook natuurlijk. Hè? Ja, wat zo leuk is, is, dat je dus hele gezinnen ziet. Hè, waarvan de kids meedoen met de 900 of met de 2 kilometer. Dan een van de ouders uh, 5 kilometer. En de ander dan 12. En aan het eind van de dag zie je uh, ja, heel... Gelukkig gezin met allemaal een mooie medaille om de nek. Ja, leuk. En dat telt. Het is allemaal wat minder, uh, Irene. Uh, vergeleken bij vorige jaren, daar ben jij ingedoken. Ja, Betel. dat klopt. Uh, ik heb uh, vanochtend uh, gesproken met uh, Ben Zonneveld, de uh, organisator. En uh, ja, het is een beetje jammer, want uh, er zijn heel, uh, de, eigenlijk zijn alle ondernemers uh, benaderd. En uh, heel veel hebben niet gereageerd op uh, zeg maar zijn bericht van uh, ga wat doen. Maak, maak iets, iets van je pand, geef, al is het maar een vlag, al is het maar een uiting op wat voor manier. Want je kunt in feite je zaak gratis promoten op zondag. Er komen gewoon gigantisch veel mensen voorbij. Laat dat niet voorbij gaan. Uh, er is bijvoorbeeld, uh, elke runner krijgt een e-boekje... Ja. en uh, in dat e-boekje had men gratis kunnen vermelden... bijvoorbeeld een actie van... Uh, nou ja, er zijn natuurlijk restaurants die een runnersmenu ja, hebben... Zeker. maar zo zijn er natuurlijk heel veel mogelijkheden. Elk, elke winkel, elk bedrijf kan een actie maken... gericht op deze Ja, dat ben ik helemaal dagen. met je eens. Sanford krijgt nu een platform. Je ja. krijgt gewoon heel veel exposure en aandacht... en dat is uh, een heel goed instrument om als ondernemer iets mee te doen... Ja. En uh, ik zei net, het is een geoliede machine. En misschien is dat ook wel het gevaar dat na tien keer, dan wordt er toch een beetje routine, sukkelen de mensen een beetje in slaap. En wat je eigenlijk moet hebben is de tiende keer. Het is nu echt iets wat op de kalender staat. Het is een blijvertje. En nu moet je gaan doorpakken. En nu moet je uh, gaan, naar, net zoals met een dam tot dam, dat je naar de 30.000 of 40.000 lopers gaat. Komt er nou tv morgen in zondag? Um, Normaal gesproken heb je altijd uh, RTV Noord-Holland uh, die komen. Vorig jaar zijn hele mooie opnames gemaakt met een drone. Door Ronald Koning en zijn broer Erik. Uh, dus dat zie je nu ook op Facebook de hele tijd voorbij komen. Maar studie en sport uh, zou dat toch moeten zijn? Um, het wordt toch gezien als een, een regionaal evenement. Uh, sterker nog, ik heb contact gehad met het Parool. Het uh, Parool koffert natuurlijk uh, Damte Dam uitvoerig. Ja. En die zegt van, ja... Wij zijn toch meer op, zand, op, op Amsterdam gericht. En, en Zandvoort, dat is net even te ver weg. Dus dat is jammer natuurlijk. Want het is een evenement met een regionale uitstraling. Ja, en ze noemen het Amsterdam aan zee. Ja, en Amsterdam ja. Beach. Ja. ja, nou ja, goed. Dat, dat is nog wat verder weg. <laughs> uh, wat nog even te vermelden is... is dat Vier en Café Anders hebben voor muziek... of die gaan voor muziek zorgen... Wat niet in de krant is vermeld, dat is dat Lau en Hardy ook muziek uh, gaat... Uh, oh, dat is wel leuk. Dus ja. het breidt toch uit. Vrijdagavond en zondag dan, uh, gaat uh, Wim Mendel weer op zijn eigenwijze manier... Uh, op een werken, geloof uh, ik, uh, de boel... Uh, dat is een goede DJ. Op ja. jutte met uh, zijn muziek. Dus uh, dat moet zeker vermeld worden. Want uh, ook uh, Ron van Lauw en Hardy is altijd erg actief met uh, deze zaken. En uh, deze... Je moet je voorstellen voor de lopers, die zitten dan in de haltestraat doorheen. Want je begint een heel rondje ja. over het circuit. Aha. Dan ga je over dat zware zand. Ja. Dan moet je zo'n strandopgang op. Een beestruk. En dan kom je dus door, de, door het centrum. Ja. En dan heb je juist die support nodig ja. van uh, gezellige muziek... en allemaal mensen die aanmoedigen. Ja. Ik, ik wil dan toch bij deze een oproep doen aan de ondernemers... om misschien voor het volgend jaar toch te kijken... wat ze voor zichzelf kunnen doen... en daarmee gewoon een breder publiek kunnen bereiken met promotie. Kijk, er worden 73 of 7200 bloemen uitgedeeld, ja. om maar even wat te noemen. Ja. Nou, dat is toch fantastisch. Nee, en zeker uh, dit weekend wordt het gewoon lekker weer. Ja, dus het, is het is ook geen wel geluk... een gelukje, ja. hè? want het is ook wel eens anders geweest. Ja, maar dat maakt die run zo interessant. Ja. We hebben gehad een tropical edition. Dat was vier jaar geleden, dat was het 22, 23 graden. Maar we hebben ook uh, de wet and wild edition gehad, met een hele hoop regen en keiharde wind. Ja. En uh, Drie jaar geleden, dat was de Polar Edition. Uh. Dat was met Fred Teven, die nog voorop liep met een hele grote bondmuts op. Het was echt verschrikkelijk aan. Wat zei je dan met een bonnetje op? Bond, <laughs> bondmuts op. Bondmuts. <laughs> Hebben dat we dat, <laughs> ja. ja. dat meisje gezien dat de, de, de, de hoed van of de, uh, ja, de paus Ja, dat heb ik gezien inderdaad. <laughs> yes. Ook nog even te vermelden is dat er 800 fietsers zijn... Hè, die uh, eerst een rondje op het circuit gaan maken... Ja. en dan gaan fietsen en die eindigen voor de Albert Heijn. Wordt ja. ook een happening daar. Dat is natuurlijk ook mooi dat het gewoon in het centrum... is zoals in met het de wandeltocht in 30 van Zandvoort... Ja. Dat maar, het helemaal maar, door het centrum gaat op zaterdag. Ik hoor zoveel evenementen. Ik kan, er, ik kan iemand even op een rij zetten waar en hoe laat en wat. Dus het zou wel prettig zijn, denk ik. Uh, George kan dat, want die heeft dat in zijn computer staan. Ja, maar niet uh, helemaal paraat. Dus ik moet nog even googelen. <laughs> ik, ik heb zelden een gast gehad in de Wadertoren Sport... die continu aan het werk was met een project dat er aan staat te komen. Dat is toch fantastisch? Zit met zijn laptop op de tafel en werkt gewoon door. Er is ook dat... veel te doen. Ja, leuk. Heb je George, of niet? Nee, nog niet. Uh, ja, oké. Spel me eerst een nummertje, dan kan ik het er rustig even op. Dat gaan we eventjes doen. We hebben, we hebben voor, voor al die uh, lopers van het uh, aankomende, uh, aankomende evenement hebben we de volgende. Walk like a man. En ook als een dame natuurlijk, als je meeloopt. seizoenen behandeld. Frankie Valley en de Four Seasons Warlock like en Man. Ter ondersteuning van al die mensen die uh, gaan lopen. Die en zo bekend. is het. Ja. Zeg even, we hadden het net even, dat is misschien wel grappig om te melden, we hadden het net over de Johan Cruijff Arena. Hè? Dat, oh ja, dat, dat. Mij niet, uh, dat het mij niet lukt om, om dat stadion naar die man te benoemen. De Speld, dat is een uh, oh ja, vrij satirische uh, Facebook-uiting. Als je dat liked, dan krijg je altijd berichtjes van ze. En die zeggen vanochtend, de kogel is door de kerk. Ruim een jaar na de dood van El Salvador... krijgt hij het eerbetoon dat hem toekomt. Ajax zal voortaan zijn thuiswedstrijden afwerken... in de Red Bull, Pijnenburg, Lactacite, Danoontje, Mezoet, Grillroom... Roompot, roompotvakanties, Leverworst, Johan Cruijff Arena... Dus waarvan akte. Dat was precies waar we het over hadden. Ja. Geweldig. Ja, leuk. Maar goed. Ik wil nog even uh, nog een ander dingetje zeggen. Dat, uh, over het stationsplein. Hè, want dat is uh, best wel even pittig geweest, uh, denk ik. Voor de aannemer en uh, voor de, ribbe, uh, de, de mensen die aan, daar aan het werk zijn. Maar het is nog niet helemaal klaar. Maar het gaat wel open. In ieder geval is het klaar voor de runners en... Uh, ja, je hoort ons niet klagen. We hebben al nieuw asfalt op het circuit. Dus uh, het gaat helemaal goed komen. Ja, precies. ja, het is mooi vlak asfalt nu. Ja, het is hè, heel fijn als je de... door die bochten rent. Voor, ja, ja, ja het voor, de voor de reis schijnt dat heel te belangrijk zijn. te zijn. Ja. Dat het heel, heel mooi apart uh, Asfalt is, uh, schijnt zo te zijn, maar ja. ik denk dat, dat voor de renners... met die uh, 15.000 man even een beetje moeten aanstampen. Ja. Dat het nou <laughs> ja. is, uh... ja. Misschien is het nog een beetje warm en dan. Ja, ja, precies. Dat is in ieder geval goed gelegd gelijk. Ja, precies. Ja, al die uh, pootafdrukken van die herten, natuurlijk, een beetje weg worden getrapt. Ja, precies. Irene, is er nog uh, ander leuk nieuws te melden uit uh, het Zandvoortse? Ja, uh, nou ja. In de kranten, dat hebben mensen natuurlijk wel uh, kunnen lezen. Ja. Is er. Uh, er is een open dag bij uh, AMI, ja. Zorg en Welzijn. Dat is uh, zaterdag 19 maart. Dat is dus uh, al geweest. <lacht> nou, ik ben lekker op je bent, tijd. Dat je, heb bent, ik... je bent, je zit er goed ik, bij. Ik ben, uh, ik maar, ben als het helemaal... maar niet de krant van... Uh, nee, uh, het, is, het is wel de goede krant. Dat wel. Nee, dat is... <lacht> Dan kondigen ze oud nieuws dus aan. Ja, nou ja, wat dat ik nog wel even gebeurt. wil zeggen is, ja. uh, is het studieontwerp van het uh, Badhuisplein. Wat uh, gepresenteerd is. Nou, de deze grandeur, week. die komt terug naar Zandvoort. Ja, precies. Nou, dat mag ook wel. En uh, er is genoeg uh, zeg maar ergernis geweest over dat badhuisplein. Want hmm. het is natuurlijk. Heb nou ja, je is, daar als architect iets mee te maken, of niet? Um, ja, dus natuurlijk, um, wij zijn in de race voor het uh, Watertorenplein. Ja. En um, het grappige is, wij hebben daar dus die grandeurstijl op de kaart gezet. En uh, door onze conculega's wordt het nu naadloos overgenomen voor het uh, badhuisplein. Dus natuurlijk wel een saillant <laughs> ja, detail. Uh, blijkbaar ja. is ons idee toch goed. Dat, uh, daar lijkt het dan wel. De kan, dat dan? Die, uh, Mag dat, kan dat zo? Nou ja, succes heeft altijd vele vaders. <laughs> um, maar het is natuurlijk een hele logische stap. Als je iets wil met Zandvoort en je wilt het op de kaart zetten. dan ga je kijken naar het verleden. Wat was toen de bloeiperiode? En hoe wil je dat Zandvoort zich ontwikkelt? En die badplaatsarchitectuur. Die grandeur die leent zich natuurlijk bij uitstek voor dit soort uh, ontwikkelingen. Om de identiteit van Zandvoort uh, te versterken. Ja, mooi. En de gemeente wil de middenboulevard één signatuur geven. Ja. Nou, dan kan je mooi met het waterplein als aanjager fungeren. Laten zien wat kan voor de rest van de middenboulevard. Ja. Maar bij grandeur hè, dan denk ik altijd direct aan uh, toch wat uh, lang vervlogen tijden. Uh, maar ik neem aan dat er wel een moderne twist aan zit of niet? Jawel, je bent natuurlijk bezig in een heel hard klimaat met zoute lucht en wind. Uh, maar tegenwoordig met de nieuwe materialen en de detailleringen... kan je heel goed uh, die rijke detaillering en die stijl terugbrengen... en combineren met een heel duurzaam ontwerp. Als je bijvoorbeeld uh, warmte-koudeopslag toepast en PV-panelen... dan kan je uh, nul-op-de-meter woningen maken die dus geen energie verbruiken... En toch uh, die oude stijl. En dan heb je de best of Boat World. Ja, ja precies. Ja, want dat is altijd het grootste probleem hier natuurlijk. Hè? Dat, dat zilte, de, de zilte lucht, zeg maar. Hè? Dat ja, is, dat uh, is echt zo voor hoor. Je dat, huis als je je ramp, fiets buiten he? laat staan dan, uh, na een jaar, dan is het uh, een geoxideerde bende. Oh ja. Ja, dat is echt uh, vreselijk. Ja, dat, dan, nou, ja, ik woon hier zelf uh, op steenworp afstand in ja. een huis uit 1905 aan de Kostverlorenstraat. Ja. ja. Je moet het onderhouden, maar het ziet er tip-top uit. En uh, je hebt juist al die mooie, rijke details. Die kan je goed bewaren. Maar, maar, maar het gaat niet vanzelf, je moet er wel nee, wat aan doen. Zeg ik dan niet raar als je dan weer zegt van. Maar de materialen van zo lang geleden waren gewoon veel beter dan de huidige materialen? Nee hoor, want je hebt tegenwoordig uh, hele nieuwe productietechnieken. En je kan hetzelfde effect ook bereiken op een andere manier: hmm. okay. met computergestuurde machines en, en aluminium uh, bewerkt met volgeschuimde profielen. 3D huis. Uh, ja, je kan het natuurlijk dus gewoon uitprinten. <laughs> ja. Nou, er printen, zijn heel veel van dat soort dingen. Ik heb op, op, ook op Facebook een keer een filmpje gezien van huizen die werden opgebouwd vanuit plastic. Dus plastic afval dat wordt geperst tot yeah. blokken en daar maken wij huizen van. Fantastisch met een pure isolatie. Super licht. Nou ja. Maar het, het, over dat 3D-printen nog even. Ik was laatst ja. in Naturalis en daar stond die T-Rex. Maar ze miste van dat beest zijn uh, linker dijbeenbot. Rechter hadden ze wel. Dus hebben ze in spiegelbeeld het uh, 3D laten printen. En daar hebben ze dat bot weer. Ja, het is ongelooflijk. Oh. En, en als je daar ook in het museum bent, dat is wel heel leuk om te zien. dan staan daar wel, nou, misschien wel een stuk of 15 van die 3D-printers aan het werk om allerlei uh, fragmentjes die ze niet hebben, te printen. Waarmee ze dan weer zo'n beest zijn stellen. Ja. Ja. Nee, is maar dat is de boven. techniek van de toekomst. Ja, uh, ja. Wat wij tekenen in de computer, dat kan je 3D uitprinten. Je kan er videoanimaties van maken. Je kan er artist impressions van maken. Dus gewoon één model. Ja. En je kan er alles mee doen. Geweldig. Hè? En het blijft altijd nauwkeurig, uh, ja. want je hebt hem precies op schaal. Wat is jouw werk veranderd? Uh, ja, alles verandert. Ja. Je moet gewoon meegaan met je tijd. Ja, Als je stil blijft staan, dan komt het niet goed. Ja. Ik wil nog even één ding ja. zeggen. Aanstaande zaterdag gaat de zomertijd weer in. Ja. Laten we dat vooral niet vergeten. Goed dat je het zegt. De klok die gaat om twee uur vooruit naar drie uur. Dus dat betekent eigenlijk dat je een uurtje minder slaap krijgt. Tenzij je lekker uitslaat uh, Precies. Uh, voor de horeca in Zandvoort heeft dat geen gevolgen. Want ieder jaar opnieuw hoeven de horecabedrijven om twee uur niet dicht... Dus zij mogen een uur later open blijven. En, uh, nou, Heel goed. Daar en is ik, geluk ik, bij. We gaan dus uh, De 30 wat, van Zandvoort die begint al om 8 uur s ochtends uh, met de 30 kilometer. En dan de 18 kilometer, die gaat op zaterdag om 9 uur van start. Oké. Okay. En dan krijg je dat uh, je tot half 11 mag starten. En dan uh, wordt er gefinisht tussen 2 en half 6 in het centrum. Heel mooi. Ik denk dat we weer eens toe zijn aan de muziek, Charles. Zeker weten. Ik neem jullie even mee naar het strand, want het lijkt me wel weer voor. We gaan we daar even lekker verder lunchen. Het luisteraars hebben allemaal een hele smakelijke lunch toegewenst... namens het hele team van Watertoren Sport. Uh, we gaan tot één uur nog gezellig praten over sport en over allerlei onderwerpen. Als het om zandvoort gaat, Ron, ik heb begrepen dat de mensen ook kunnen inbellen. Hè? Ja hoor, ze kunnen nog steeds inbellen, absoluut. Als u uh, iets leuks te melden heeft uh, of even lekker mee wilt praten... 023 573... 0393 Your troubles will be out of reach on the beach Ooh, yeah, this is fun Ooh, won't you tell me I'm the one you're gonna dance with You're gonna dance. Ja. ja, weet je al wat er morgen in, in Hotel Hoogland allemaal aan de orde komt? Ja, ja, ja dat uh, ga ik even vertellen, want ik heb hier het programma voor me. Ja. Uh, morgen dan komt uh, burgemeester Niek Meijer uh, altijd uh, weer praten. Dat is het uh, kwartaalgesprek wat wij altijd met hem hebben. Dat is uh, een dubbel uh, item, dus die krijgt uh, dubbele tijd. Hij heeft ook altijd wel heel veel te vertellen natuurlijk. En uh, mijn buurman Sjors uh, uh, Polman die komt morgen ook nog even bij ons praten... Ja, er is natuurlijk nooit genoeg over gezegd over die circuirus. Ja, dus, er was geloof uh, ik een, een afzegging van pluspunt. En dan, uh, nee, dat moet je helemaal niet zeggen. Wordt er uh, jou We wilden gewoon jou niet zeggen dat er een afzegging was. Nee. Maar goed, dat is dan voor, de, voor 11 uur voor het nieuws. En na het nieuws komt Ruud Zandberg praten van d 66 over de meeste stemmen van d 66 die uh, zij hebben gehaald uh, tijdens de landelijke verkiezingen van uh, afgelopen maart. Uh, deze maand bedoel ik. Uh, dan komt uh, Roy Dongen, Ruud Kuik en Maria van Druten... praten over de onveiligheid van de Leijsterstraat. Nou, dat, uh, ik weet niet of dat het van de herten komt of van iets anders. Ik zal zijn... een scheidlijstje uh, ja. <laughs> Dank u. Uh, dan als laatste komt uh, Rick Schipper van Galerie Kunstbroeders praten over de nieuwe expositie in het Zandvoortsmuseum This is China. Dus dat hebben we morgen. We hebben ook nog een collega die uh, in ons raadslid is uh, geworden, heb ik begrepen. Hè? Onze Cor Dreyer. Is dat zo? Ja. Ja, buitengewoon raadslid, zag ik. Oh, buitengewoon. Oké. Okay. Oh, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Dat ga ik morgen met hem bespreken dan. Want ik presenteer morgenochtend uh, goedemorgen Zandvoort met ja. Cor. Kijk. Nou, dus dat wordt uh, Ja, ik, ik, las het, uh, ik las het uh, ergens op, een, uh, op, een, ja, op Facebook, geloof ik. Okay. Dat hij... Uh, uh, en, en uh, ja, er waren allerlei reacties natuurlijk. Eindelijk uh, komt Zandvoort er weer bovenop en zo. Ja. <laughs> ja. Mm, ja. Okay. Uh, nou, uh, gaan, we, gaan we muziek doen? Of uh, Henny zeg jij van ik heb eerst nog wat anders. Volgens mij zouden jullie het over Engels voetbal gaan hebben. Volgens de, ja, dat, dat hadden we de... bedacht. Maar het, het rare is dat, uh, of niet raar natuurlijk, maar het is interlandvoetbal. Dus er wordt op uh, competitieniveau niet gespeeld. Dus eigenlijk is er gewoon geen nieuws te melden uit Engeland oh. momenteel. Dus we doen geen Engels voetbal oh. deze week. Dat komt volgende week weer. Nou, dan heb ik nog een leuk bericht ja? van de krokodillenbende die men misschien wel of niet kent. Dat zijn uh, zeven mannen en drie vrouwen... die staan bekend als de krokodillenbende. Die zijn vandaag door het Openbaar Ministerie uh, berecht... en hebben een celstraf van drie jaar gekregen. De tien staan in Amsterdam terecht... voor deelname van een criminele organisatie. En ze staan daarom bekend omdat ze hun geld... en uh, alle kostbaarheden lieten bewaken... door krokodillen in een bassin. Hoe bizar. Nou, zeg dat. Ze hebben 200.000 euro aan cash Gevonden wapens, munitie en een hennepplantage. Nou, vooruit. Je moet niet hebben dat die krokodil dat allemaal opeet. Nou, maar jou wel als je te dicht in de buurt komt. Dus dat was heel slim. Oh, we hebben een beller, geloof ik zelfs. We gaan eens even kijken wie erin belt. Ik ben wel even, er inbelt. <laughs> Charles. Wat heb je voor ons, jongen? Ja, ik, ja, ik heb telefoon. Ik heb al, al, al, duizendpoot moet ik zijn, hè? Duizendpoot. duizendpoot. Nou, duizendpoot. Ik, heb, ik heb een leuk oud nummer van Smokey. Lay back in the arms of someone. Whatever you'll ever need You think that's too high for you Baby, I would die for you When there's nothing left You know where I'll be You lay back in the arms of someone You give in to the charms of someone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 Nothing left. I'll be with you. Heerlijk nummertje, lekker nummertje. Ja. <laughs> Mooi zo. We hebben volgens mij een beller. Zegt u het maar. Watertoren sport, lunch. Goedemiddag. Ja, heb je Goedemiddag. Ik wil jullie even complimenteren met een hartstikke leuk programma hoe jullie maken hè Nou, kijk eens aan. Daar zijn we ontzettend ja, blij een uurtje mee. Bij? Het was er altijd twee uur. Het was altijd twee uur. We hebben er nu een uurtje bij. Hoe kom je aan al die informatie? Ik vind, het, ik vind het heel leuk dat jullie allemaal... Nou ja, dat is in de huidige tijd natuurlijk redelijk makkelijk voor elkaar te krijgen. We hebben allemaal een telefoon en een iPad en een computer. En, en rond. En, en, en veel uit de krant al. Hij ja. komt zelf uit Alkmaar. En ik hoorde jullie te straks praten over, over acid en... Uh, Zeker Koninklijke HFC-vies Ja, nee, nee, dat klopt. We, we, spelen, we spreken over... Dat was, ging over de tweede divisie. Hè? Daar speelt uh, Koninklijke HFC en Jong AZ in. En Jong AZ is daar koploper. Dus dat klopt, ja, dan daar dan hebben we het allemaal over. Die gaan hartstikke winnen, dit weekend denk ik. Nou, ze worden misschien wel kampioen. Dat zou zomaar kunnen. Jong AZ dan, hè? Ja, ja. ja, ja wat, wat, wat voor sport behandelen jullie nog meer? Wij behandelen alle sporten. Alle sporten. Ja, Alle sporten. Nou informatie, man. Dat is toch veel te veel. Nee hoor, we hebben kranten. We, hebben, we, we halen het overal vandaan. En we hebben gasten ook in de uitzending die vaak veel over sport weten. Ja, dat, oh, dat lijkt me ook wel eens een keer leuk om uh, de mee te doen. Ik ken, ken dat niet. Ken ik ken niet een keertje langskomen. Nou, dan gaan we het dan uh, na de uitzending eens even over hebben. Als u even bij onze technicus uh, uw gegevens achterlaat, dan gaan we eens even kijken dat lijkt me hartstikke leuk, Want Ik heb heel veel te vertellen over voetbal, over Asit en, de, en de, ja, de, al de kalendiemenschappen die ermee te maken hebben. Dat gaat helemaal hartstikke leuk. Hartstikke goed, oké. Ik heb okay. wel, wel een uurtje bollen, hoor. Nou, dat merk ik dat het nu al gaat, maar wij gaan weer door met het programma als u het nu erg vindt. Maar in ieder geval bedankt voor uw complimenten, want dat okay, horen we ja, graag. Okay, en hoe heet jij eigenlijk? Ik, ik ben een romperenwoonvoller. en mijn collega Henny Rukert zit tegenover me. En natuurlijk hebben we Irene de, de Jager hier in de studio... die samen met ons het lunchgedeelte doet. Gewoon oh, wat leuk, Irene. Die rukkertje ken ik ook nog wel. Ja, die kent u nog wel, ja. Goed zo. Nou, heel erg dank. Bedankt hoor. Daar. Zo. Nou ja, jongens, dat is hartstikke mooi. Uh, het bellen, uh, u kunt allemaal bellen als u wilt. 023 573 0393. Misschien heeft u wat leuks te melden, een evenement aan te kondigen... mee discussiëren over sport... Het kan allemaal En wat doen we, Charles? Nou, blijft het stil. Ja, ik was. Uh, ja, ik niet... ja, het ja, het geeft geen microfoon. Maar het geeft ja, er komen ja. microfoons tekort. We komen dus het, we wel, nu uh, het wordt steeds erger hier. Ja, ik Wij ik, gaan. Uh, oh, dan uh, weet ik nog wel wat. Nou. Uh, wat oh ja, jij zou uh, nog even de tijden. Ja, geven, precies. Shorts. Dus we hebben de omloop, zeg maar de voorjaarsklassieke omloop van Zandvoort. Dat is de wielertocht. Die start in de pitstraat op het circuit. En die ga je dan uh, racen over de bocht en door de heuvels van het circuit. Je begint met een rondje circuit en dan kan je kiezen 45, 80 of 120 kilometer. Het begint natuurlijk al om half negen, want anders heb je 14.000 lopers die voor je voeten lopen. Dus ochtends vroeg wordt het dan begonnen op zondag met het fietsen. En dan heb je natuurlijk het programma voor de zondag met het lopen. Dat begint om half elf met de rolstoelrun van Duchenne. Dan krijg je de kidsrun om 10.40. uur en dat is dan de 900 meter voor de allerkleinste. Dan voor de iets grotere. Kun twee... Want je kan nergens meer voor inschrijven. Maar ja, zo. Wel. ja, nee, dat klopt helemaal. De kinderen die kunnen gewoon op de dag zelf nog inschrijven. De 2,5 kilometer is dan om 10.45 uur. 45. En dan beginnen we om kwart over 11 met de 5 kilometer businessloop en de recreatieloop. Dan heb je allemaal verschillende startvakken. En om de beurt word je afgeschoten, zodat je elkaar niet voor de voeten loopt. Dan voor de eerste keer de halve marathon. Dat is om tien voor half één. Um, ik ben heel benieuwd of onze burgervader mee gaat lopen. Ja. Want die is heel ambitieus en die heeft heel maar hard hij getraind. Doet mee, hij doet mee, hij doet mee. Maar ik heb me laten vertellen dat hij iets te hard getraind heeft. En dat hij nu dus letterlijk en figuurlijk wat gas moet terugnemen. Een blessure ja. misschien wel. Ja. Maar, maar we gaan het meemaken. Het is een echte burgemeester, ja. die geeft niet op. <laughs> en dan, maar het is ook een echte politicus waarschijnlijk. Hoor, hij ja, hij ja, dekt ja. zich in. Nee, maar hij is meer <laughs> burgemeester dan politicus. Okay. Ja, en dan om, om een uur begint dan de 12 kilometer. Dat is het hoofdevenement evenement met ja, de wedstrijd lopen. Ja, ja, dat is geweldig. Ja, dankjewel, George. Mooi zo. Gaan we muziek doen, Charles? Wil jij... Uh, gooi de gas Doe in. ik daarna de agenda even. Dan doen van, we daarna uh, de agenda. Ja, is goed. ja, heel goed. En de sport. Sport ook nog. Uit de kranten. Met Ja, daar zijn we weer. Ik wou even ja, heel doen, snel reden. door de agenda heen gaan. Nou, um, 25 maart, dat is dus uh, morgen. Dan uiteraard de 30 van Zandvoort. Wandeltocht 18 of 30 kilometer van 8 van tot half 6. Dan is er zaterdag en zondag een dorpsfeest. Nou, overal in dorp is er wel wat te beleven. Denk op Dorpsplein ook wel. Bij de Henks uh, zal wat zijn. Bij 4, bij uh, Lauren Hardy en bij Anders... Uh, dan zondag de Omloop van Zandvoort. Uh, de Runners World, de Tiende editie trouwens. Nog even, dat nog wel vermeld. Dan is er zondagmiddag bij Studio Anthony in de Oosterparkstraat 44. Van 4 tot 6 muziek op zondagmiddag. Zondag is ook. Kinderen en hun ouders leren overleven in de Kennemerduinen. Dat kan via het uh, bezoekerscentrum de Kennemerduinen En als je kijkt bij... Uh, ja. Dat is het bezoekerscentrum, dat kun je via internet vinden, maar dat staat hier even niet bij. Maar je kunt bellen naar 023 54 en dan kun je alle informatie krijgen. Volgende week, zondag, dan is er Jazz in Zandvoort met Francesca Pandoy in Theater de Krocht. Dat begint om drie uur, entree is 15 euro en je kunt als je wil daar ook eten, maar dat moet je van tevoren aangeven. Uh, over twee weken, 8 april, dan is er de DNRT openingsrace op circuit Zandvoort. En dezelfde dag is ook de zesde open kampioenschap Aardappelschillen. Dat is op het Kerkplein. Dat is echt een happening. Hartstikke leuk om mee te, uh, doe, mee te je mee? maken. En, je mee? Nee, echt niet. Dat ga ik niet doen. Dat begint om 12 uur. Mag je een dunschilder meenemen? Uh, nee, er zijn dunschillers. En, nou, ik zou je zeggen, ik heb dat dus gevraagd, want ik heb een dunschiller thuis waar ik echt niet van afwijk, want die kan ik alleen maar gebruiken. Die hebben ze nu ook gebruikt bij het aardappelschilder. Dus uh, men is wel slim inderdaad. Okay. Um, diezelfde zondag is er Palm concert in de Agatha en Dat begint om drie uur, dat kost 27 euro, maar dat is heel bijzonder, dat kan ik je zeggen. Over drie weken. Dan heb je de algemene pubquiz bij Café Koper. Dat is op vrijdagavond 14 april om 9 uur. Kost 2,50. Hartstikke gezellig. Over drie weken. Nu ga ik stoppen. Paasraces op het circuit Zandvoort van 15 tot 17 april. Nou, dankjewel, Irene. daarvoor. Daar komen we bij Henny terecht, want jij hebt de kranten voor je neus. Ja, de sport uit de kranten. Dan begin ik natuurlijk met mijn favoriete krant. Dat is het Algemeen Dagblad. En daarin staat natuurlijk een groot verhaal over de Formule 1 in Melbourne. Max Verstappen is positief voor de start van de Formule 1... maar hij tempert tegelijk de verwachtingen. Leuke opmerking van hem. Ik probeer gewoon mijn best te doen... en dan zien we wel of dat goed genoeg is voor de eerste plaats. Of voor de derde, vijfde of zesde. Maar hopelijk niet slechter dan de zesde. Mijn uh, favoriete columnschrijver Thijs Sonneveld eindigt... Ik snap niets van autoracen, maar nog veel minder van Verstappen... Het lijkt me logisch dat hij op die leeftijd, 19 met hoofdletters... de ene fout na de andere maakt. Dat hij de controle verliest, dat hij soms maar wat doet. Maar hij lijkt precies te weten wat hij doet en waar hij het voor doet. Elke wedstrijd, elke training, elk woord, elke ademteug. Alles is uitgetekend met een lineaal. Dat kan helemaal niet. Die jongen is 19. 19. Nou ja, op die leeftijd vond ik het al een hele prestatie... als ik voor half eens middags... Mijn bed was uitgerold. Nog even, even daarover. Hè, want het circus gaat allemaal beginnen over verstappen. Het schijnt dat uh, ze bij Red Bull. Daar hebben ze state of the art uh, simulatoren. Waar die jongens in rijden. En dan meten ze alles. Dan zetten ze allemaal elektroden op hun hoofd en lijf enzovoort. En dan meten ze alles. En dan schijnt het dat, uh, uh, dan schijnt het dat uh, hij zo intuïtief rijdt. Zo op gevoel dat hij, in tegenstelling tot andere coureurs... veel meer tijd over heeft om andere dingen te bedenken in die auto. Andere lijnen te rijden. Dus hij, hij, het zit zo ingebakken in zijn hele uh, bestaan, wezen... dat hij gewoon totaal andere dingen kan doen uh, tijdens zo'n race... waar anderen hè, daar geen tijd hebben om daarover na te denken... omdat ze dat ding op die baan proberen te houden. Heeft hij nog tijd over? Schijnt. Ga door, Henny. Uh, nu even over voetbal dan in het AD. Bij het Nederlands Elftal is PSV-keeper uh, Jeroen Zoet niet de onbetwiste nummer 1. Maar tegen Bulgarije staat hij waarschijnlijk wel onder de lat. Het is wel zo dat hij nog altijd door twijf twijfels omgeven is. Ik kan me een beetje voorstellen natuurlijk. Hè? Dan uh, Bulgarije, dat droomt nog van 1994. Want in de negentiger jaren was het smullen van een prachtige generatie Bulgaarse voetballers. Met Christos Stojkov als de beste na de val van de muur... ontfermde criminelen zich over het Bulgaarse voetbal. En dat is toch wel een ontmerkelijk verhaal in het Algemeen Dagblad. Dan hebben we natuurlijk uitgebreid gesproken over Van Gerbe en Johan Kruijf Voor altijd een held, zegt de Telegraaf. En dat is natuurlijk ook zo. En daarin schrijft Valentijn Driessen een column waarin hij zegt... wij hebben geen traditie in het eren van onze doden. Cruijff geparkeerd in ondergrondse parkeergarage, was een uh, tekst. Niemand verwacht iets van ons, zegt uh, Nikolai Michailov, ex FC Twente. Die legt de druk in Bulgarije volledig bij het Nederlands team. Bert van Marwijk heeft weer gewonnen met zijn ploeg. Hij uh, haalde een 3-0 overwinning op uh, hekkensluiter Thailand. En hij doet nog steeds mee dus voor dat uh, wereldkampioenschap. De fans van Ajax geloven nog steeds in het kampioenschap van Ajax. En daar ben ik er een van. Ik ben ervan overtuigd dat er nog hele gekke dingen gaan gebeuren in die laatste wedstrijd. Griep, ook tegenstander van gretig Nederlands elftal. We hebben het al gegeven. Eh, uh, onze spits kan gewoon niet meedoen. Die is nee. niet eens mee naar Sofia. Nee. Team USA heeft de World Baseball Cl Clinic gewonnen. Waarom heet het niet gewoon wereldkampioenschap? Ja, Amerikanen. Maar uh, nee, dat klopt. Dat was een mooie pot tegen Puerto Rico. Ja. En uh, ze kwamen vrij snel, nou, snel uh, na een paar innings op 4-0 voor. Toen werd het 6-0. Nee, uh, geen schijn van kans. Nee, nee. Terug even naar het autoracen, want de FIA, de organiserende organisatie achter al die wedstrijden... heeft gisteren nogmaals bekrachtigd dat de zogenaamde Verstappen-regel niet langer bestaat. Het van richting veranderen in de remzone, een scherpe manier van verdedigen... waardoor Verstappen afgelopen seizoen meermaals bekritiseerd werd door collega-coureurs... mag zolang er geen onveilige situatie wordt gecreëerd. Ik was er sowieso niet mee bezig, dus voor mij verandert er niets... Het is altijd beter als ze ons laten racen. Zo behoort het te zijn, reageerde Verstappen. Dat lijkt me ook. Maar goed, daarom hebben ze al die regels ook aangepast. Ja. Het moet weer aantrekkelijker worden. Dat is waar, maar dat moet ook zeker. Nou, we hebben het ook al gehad met André Jansen over het feit dat uh, Tom Bonen nog maar vier wedstrijden rijdt en we hebben het over fietsen. Ja. Uh, en dat uh, uh, vandaag de uh, koninginrit is in uh, de uh, Ronde van Catalonië, waar gisteren Bohani gewonnen heeft. En waarin uh, André Janssen niet verwacht dat Tietje van Garderen, die nu in de Leidenstraal rijdt, dat hij dat uh, vast kan houden. Rosmalen, dat uh, wil graag uh, toppers strikken. De Argentijn Juan Martin del Potro, 34 op de wereldranglijst, maar bezig aan een comeback. En de Kroaat Marin Cilic hebben gisteren toegezegd deel te nemen aan het gasttoernooi van Rosmalen in juni. En dat is natuurlijk mooi. En eerder al liet de Belg David Goffin, hij is 12 op de wereldranglijst, al weten dat hij mee zal spelen in Brabant. Dat duurt van 12 tot 18 juni. Ja. Nou, dat was het zo. Meteen. Nou, hartstikke mooi. Irene, jij wil iets uh, vertellen over uh, Ja, wij uh, hebben vandaag de, uh, de lunchbroodjes uh, aangeboden gekregen door uh, Shaila. En uh, Shaila is van Sandwich Coffee Bar Shaila. En dat is uh, in de Halterstraat. Uh, Halterstraat. dan moet ik even spieken. Ik had het... Dus Je straks, had het opgezocht. Ik, ik had het opgezocht en, nou ja. Het is ook, in ieder geval een heel aardige mevrouw. Het is een ontzettend aardige mevrouw. Ik ken haar al heel erg lang. Zij is een welbekende in het dorp. Want zij heeft vroeger in een slagerij gewerkt. En ook bij de welbekende Haricamo. Voor de echte Zandvoorters is Haricamo een begrip. Dat was in de kerkstraat een broodjeszaak met, nou ja. Als je, s nachts op, als je op stap ging, dan ging je daar s'nachts ja. naartoe om een broodje te halen. En dat was altijd super gezellig. Ja, nou goed, zij wilde altijd voor zichzelf beginnen. En dus werd het vanzelfsprekend een broodjeszaak. Dat heeft ze eerst gedaan op het Gasthuisplein. Maar de toeristen konden op de een of andere manier de plek niet echt goed vinden. En de huur was wel heel erg aan de hoge kant. Uh, Halterstraat 32a trouwens. Dat is het nummer waar ze nu zit. Voor haar is dat uh, drie keer scheepsrecht. En uh, ze heeft al... Twee keer eerder in datzelfde pand gewerkt. Dat was namelijk vroeger café de Gypsy Pub en het lokaal. Dat was ook een, een, een café. En nu is het dan een broodjeszaak. Uh, zij is helemaal tevreden en het is supergezellig. Je kunt er terecht van ochtends tien tot avonds vijf... voor heerlijke koffies, allerlei soorten koffies. Ze heeft super lekkere verse thee. Dat uh, doe ik regelmatig bij haar. Uh, broodjes uh, vers van het mes ouderwetse broodjes, broodje half om tartaar, warm vlees... huisgemaakte tonijnsalade, broodje zalm, carpaccio. Uh, het is super. Deze week, het broodje van de week is een broodje tartar met ei. Met ei? Uh, nee, met Nee, het is met ei, uh, uh, maar met het ei uh, uh, uh, hebben we erbij gevraagd. Uh, nou, dat hebben we ook gekregen volgens mij. Mm. En uh, daar gaan we heerlijk van uh, genieten... Uh, je kunt haar volgen op Facebook. Zij heeft een uh, pagina daar. Dat is uh, Shaila's Sandwich and Coffee Bar. Helemaal dus... ja, goed. Ik denk dat Chang vaart binnenkort uh, komt blijven. Hoor. Ja. Heb ik zo'n gevoel. Trouwens, die heeft uh, gereageerd. Die hoopt op Kruif Arena. Maar die wil verder ook nog een standbeeld van Johan in Barcelona. Nou, dat, dat zou uh, prachtig zijn. Ja. We hebben nog even een leuk uh, plaatje klaarstaan. En dat is van de Traveling Wilburys. En nou zegt dat jullie niet zoveel. Maar dat zegt het je wel. ik je zegt dat dat in 1988 werd opgericht door George Harrison. En wie zaten erin? Hè? Dus de Beatles, George Harrison. Wie zaten erin? Jeff Lynne van ELO, Electric Light Orchestra. Uh, Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan. Daar heb je dan een supergroep of niet? Nou, dat moet genieten dat een... You got it. You got it. You got it. Every time I look Lekker kan een nummer eindigen. Ja. Uh... We hebben in gedachten heel hard meegezonden. En zo is het. Ja. Nou, uh, niet in gedachten alleen. Maar ik heb <laughs> gewoon mee zitten ja, nou ja. Iedereen. Ik, ik beheers me. Ik wil trouwens nog wel even één ding zeggen over Shaila's broodjes. Want bij haar als grote steun en toeverlaat is haar echtgenoot Ed Hooyen. Want die mag toch zeker niet vergeten nee, worden Ed, dat is bij waar. deze. Bezellen, je bent de je. Ja, nee, maar hij is gewoon goed. Heel goed. goed. Nou, we willen graag bedanken George Polman. Kan ik zeggen dat je George Polman van de Rotary bent nu in dit geval? Ja, ja dat klopt. Dat, nou, is, dat is het beste. Nee, uh, het was uh, heerlijk om je even aan te schuiven. Het voelt een beetje als spijbelen. Normaal ben je natuurlijk. <laughs> hard aan het werk ja. met al afspraken op vrijdagochtend. En nu zit maar het is hier, heel nuttig hoor. Drie wat uurtjes, je nu gedaan, uh, met jullie te babbelen en het zonnetje valt hier naar binnen. Ja. Nee, heerlijk. Goed. Leuk. Nou, Dankjewel. hartstikke bedankt voor je komst. En uh, ik zie jou morgenochtend uh, weer uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, leuk dat je daar ja, dan ook weer uh, bij ja. bent. En, uh, ja, helemaal goed. Wat, wat hebben we? Ja, nog? Hebben nee, er nog nee, nee, we nee zitten, niks meer, maar het zit erop. Want uh, ik wil bedanken, jou he? graag bedanken, ja, graag natuurlijk, gedaan. Irene. Dankjewel. En de volgende keer. Henny ook bedankt natuurlijk weer voor deze ochtend. Nou, Shuttle aan de techniek. Jij ook. Uh, ah, is heel boot, erg hier vandaag, hè? Ja, hij was een duizend, duizend Niet te geloven. Hij zat aan alle kanten. Telefoons, schuifjes open, dicht enzovoort. En, Plaatjes en de op volgende zoeken. week is hij er niet. Volgende week is hij er niet. En, uh, maar we hadden, vandaag hadden we Jos. <laughs> Jos die heeft uh, niet alleen de redactie gedaan... maar ons ook weer van koffie en thee voorzien. En de En hij gaat zo afwassen. Dat is ook heel fijn. En volgende week, en volgende week we? zit hij achter de knop. Achter de knop. Dat ja. hebben wij nu besloten. Ja. Dus ja. Dat gaat en dan, dan bedank ik Rob... Rond perenboomvolle, dankjewel. Ja, graag gedaan. Lans vergeten ze jou nou. En graag allemaal tot volgende week. Water ja. voor het sport. Dank voor luisteren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.